Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mohammed berichting in vucht. De straf is te zwaar, zegt de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Voor de moord op Van Gogh in 2004 kreeg Mohammed B levenslang en zit nu ruim tien jaar in zeer strenge beperking. Volgens de Raad is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uiterlijk in augustus moet er een besluit worden genomen over een minder streng regime. Nederlanders boeken volgens de ANVR weer vaker een vakantie naar Turkije. De afgelopen maanden scoorde Turkije slecht als toeristische bestemming... na een aantal terreuraanslagen. Maar volgens de brancheorganisatie van reisbureaus... zijn er deze meivakantie opvallend veel last-minute vakanties geboekt... naar Turkse bestemmingen. Mensen zijn nuchter en realiseren zich volgens de ANVR... dat er overal een aanslag kan gebeuren. Ook speelt het slechte weer in Nederland een rol. Bij bodemonderzoeker Fugro verdwijnen wereldwijd nog eens 600 banen. Eerder verdwenen er al 1600. Fugro heeft veel last van de lage olie- en gasprijzen. Daardoor komen er minder opdrachten om met schepen op zoek te gaan... naar nieuwe olie- en gasvoorraden. De omzet van Fugro daalde in het laatste kwartaal met een kwart. In de Spaanse stad Sevilla is een Romeinse schat gevonden. Bij het aanleggen van een waterleiding vonden werklieden 19 kruiken vol munten...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 Het weer vanuit het westen regen, later weer droog met wat zon. In het zuidoosten regent het wel lang door. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt en een bui, dan ook een graad of 11. Dit was het... DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen file. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En ik eh, ga het roer overgeven aan de presentator van vanmorgen. En u kent hem allemaal, want het is een uh, hele bekende bij Radio Zandvoort, bij hem Zandvoort, want hij heeft hier jaren het weekend ingeleid. Ik geef het woord met trots aan Karin Gebaldi. Goedemorgen, dames en heren, en welkom bij Sivem Watertoorsport. Sport. En u hoort het al, het is niet Henny Ruker die hier zit, maar Henny is er wel aanwezig. Henny, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent vandaag een speciale gast in je eigen show. beetje raar. Wie had dat ooit gedacht? Maar we hebben wel een hele goede reden daarvoor natuurlijk. Want je bent afgelopen maandag, als het goed is, wit ja, in de orde van Oranje Nassau geworden. En hoe voelt dat? Vreemd. Ja? Maar uh, vervuld met trots. Met heel veel trots, denk ja, ik. Ja. En je verdient het ook wel. Wat, wat ons betreft verdien je het heel erg. En vandaar ook deze uitzending. Um, we gaan allereerst naar een uh, leuk geluidsfragmentje luisteren, Renny. Van jou. Mhm. Mm het Nederlands dames basketbalteam haalde ook een medaille, een bronzen. In het begin waren ze daar wat teleurgesteld over, want ze misten maar nipt de finale. Maar in de wedstrijd om de derde en vierde plaats werd weer goed gespeeld. En met uitblinkster Maya Lokke was Australië kansloos. Blijheid bij de Nederlandse meisjes. En helemaal toen die bronzen medaille werd omgehangen. De meisjes gaan er de komende jaren hard voor door om in Atlanta goud te halen. Maar ja, Lokker kijkt even terug op de wedstrijd. Het was een moeilijke wedstrijd. Uh, een beetje, het team was een beetje zenuwachtig en geladen eigenlijk om. Ja, toch brons te pakken. We gingen voor goud. En nou, we zaten toch wel blij met brons eigenlijk toch wel. Ja. 39 medailles, dat is niet mis. En de Nederlandse ploeg verdient daarvoor een warm compliment. Herken je het nog? Nee, <laughs> absoluut niet. Dit is vlak voor de Olympische Spelen in Atlanta geweest. Dat, dat, dat hoorde je al waarschijnlijk. En uh, ja, ik, ik kwam het toevallig tegen. Ik was een uh, research aan het doen naar jou en uh, ik kwam dit tegen. Ik denk, dat is even leuk om te laten horen. Want dan horen mensen ook dat hij die echte verslaggever is geweest uh, bij dit soort evenementen. Dat, wat ook wel bijzonder is. Dit was tv, hè? Dit was tv, ja. Ja, ja. ja um, ik heb dat uh, 25 jaar gedaan, vanaf 1974. Zo'n 40 documentaires gemaakt over de sport voor gehandicapten. Grote promotor geweest. Toen ik begon waren er 3.500 leden en nu zijn er 250.000. Dus ik mag mijn best wat dat betreft een beetje op de borst koppen. Zeker weten. Voor de rest heb je ook nog biologie gestudeerd, heb ik gelezen. Aha. En um, ja, was je jarenlang werkzaam in de farmaceutische industrie? Sibagaygi, wat nu Novartis is. Daar heb ik vijf jaar voor gewerkt. Um, iedere donderdag hadden wij, eind de laatste donderdag van de maand... hadden wij vergadering. De bedoeling was altijd dat ik hun vertegenwoordiger zou worden in de Cariben, ja. En dat ging niet door, werd me op een donderdag verteld. Toen heb ik een stuk papier gepakt en ontslag genomen. En toen kwam ik thuis, het was natuurlijk grote oorlog. Mijn vrouw van geen auto meer, geen eetvergoeding meer, geen goed salades meer. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Nou, dat was heel vrolijk. Die zondag erop moest ik voetballen. En door al die spanningen had ik me niet goed voorbereid, niet uh, opgewarmd. En ging door mijn rug heen, dubbele hernia, niet operabel... Lag in bed. Uh, dat zou negen maanden duren. Na een week kwam de directeur van Sibagaygi. En, uh, nou ja, die schold mij ook uit. Van, hoe moet dat nou zonder salaris? En we telden me toen: ik betaal door zolang als jij ziek bent. Niet wetende dat dat negen maanden zou duren. Mm -hmm. Heel ethisch natuurlijk. Maar dat is Novartis volgens mij nu nog. Heel netjes inderdaad. Um, maar al snel holde jij uh, via de lokale radio de, de verslag in de sportsjournalistiek in, uh, las ik. Ik, uh, ik, was, ik, ik woonde in Raalte tegenover het voetbalveld van Roda. Fantastische club trouwens. En op een gegeven moment word ik op zondagmiddag gebeld door Radio Oost. En Radio Oost uh, uh, vroeg, onze verslaggever is ziek geworden. Jij bent altijd bij Roda. Kun jij iets vertellen over de wedstrijd Roda KHC? Nou was ik die middag niet geweest. Maar omdat ik tegenover het veld woonde, kon ik op mijn sokken naar de kantine rennen vragen wie de scheidsrechter was en hoe het was gegaan en wie de goals had gemaakt. En... Ik liep terug naar huis en ik zou drie minuten verslag doen. Dat werd ongeveer twaalf minuten. En uh, ja, dat was een groot succes. En de woensdag daarna belde Lex Harding van Veronica. En die zei, ik heb je gehoord zondag, je moet maar bij ons komen werken. We zoeken een eindredacteur radio, televisie En dat was mijn entree. Ik had geen idee wat er allemaal gebeurde in Hilversum. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar het is een hele lange tijd geworden. Meer dan 25, 25, 25 jaar. jaar. Ja. En heb je zelf ook nog gevoetbald? Ik heb gevoetbald, ja. En waar? Bij Hercules in Utrecht. Je moest uh, tien jaar zijn. Met mijn zevende hadden mijn ouders al een shirt voor me gekocht. Dat lag in de kast. Vanaf mijn derde ging ik met mijn vader iedere zondag naar het stadion Galgenwaard. Het oude Galgenwaard. De ene week was het voor Dos. en De andere week was het voor Hercules. En ja, toen ik tien was, mocht ik beginnen. Ik had voetbalschoenen gekregen van Willem van Hanegem, Die overigens over twee weken hier te gast is. En uh, met die voetbalschoenen scoorde ik in mijn eerste wedstrijd. Tegen Kampong, mijn eerste goal. En er zijn er veel bij gekomen. Want je hebt ook nog bij de interregionale jeugd gevoetbald? Ja, ik was veertien toen zat ik in de interregionale jeugd. Mensen van achttien. Waar ik tegen speelde. Mm -hmm. Tot ik een uh, enorme blessure opliep. En toen was het afgelopen met de topcarrière. En toen ben je al snel trainersvak ingerold? Nou, niet. In, ja, ik ben er wel in gerold. Uh, mijn vader was bevriend met de trainer bij Hercules, Frans van Asten. Fantastisch mens. Zijn broer Jan en hij waren beide trainer. Frans werd ziek en we gingen op een zondagmorgen op ziekenbezoek. En omdat ik hem op woensdag altijd al hielp, een beetje met de kleintjes, vroeg hij: zou jij, zolang ik ziek ben, mijn plek willen overnemen? En dat heb ik gedaan. En dan liep ik op woensdagmiddag met honderd kinderen, moet je, je voorstellen, in je eentje. Uh, te trainen. En dat was het begin. En twee jaar later uh, kreeg ik mijn eerste vierde klasse. De, Meuwen, in de Meeuwen in Utrecht. Dat was wat, dan stond ik als klein jochie tegenover al die grote bomen. Maar dat was enig. En uh, ja, ik heb het lezen. heb ik hier voor me staan. Um, je hebt dus bij Hercules heb je getraind, bij VV de Meeuwen, Vitesse. En dat is dan denk ik ook echt Vitesse de club die wij nu kennen. Ja, dat was op, op datzelfde sportpark. Um, voor de rest ja, heb je nog bij uh, Eldenia. Ik moet het goed uitspreken. Ja, dat is in Elde, Een ja. klein clubje, ja. Uh, Roda, wat je net ook al zei. De Roda, uh, daar ben ik 13 jaar geweest. Dat was een geweldig warm bad. Net zoals dat HFC nu een warm bad is. Ja. Zuidvogels? Ja, dat is in Huizen. Ik vond het vreselijk. Ik moest voor de NOS Verhuizen uh, vanuit Raalte naar Huizen... Uh, mijn zoon Bas kreeg allemaal uitslag op zijn handen, want die zat in uh, Raalte bij de juffer op schoot. En in huis is het allemaal veel harder. Ik heb het gehaat, maar ja, om een beetje door die verveelde tijd heen te komen, ging ik bij huizen en zuidvogels uh, ook trainen. Ah, wat een. Nee, ik ben goed. En toen moest ik voor de NOS naar, of voor, voor de televisie naar uh, Sint Maarten voor een documentaire. Ook Dit is Nederland. Mm -hmm. En dan ben ik 17 jaar blijven hangen. En daar heb je de Educational Soccer Foundation opgericht. Ja, die heb ik niet opgericht. Mede opgericht. Hoor. Daar heb ik in, in het bestuur gezeten en daar trainde ik de kinderen. Moet je je voorstellen, dat was een, een voetbalveld met glas en uh, stenen en uh, bijna geen glas. Het is nu een heel mooi kunstgrasveld. Maar dat was, een, ja, dat was pionieren. In het begin drie kinderen en toen dertien en toen dertig. en Er zijn er nu geloof ik een paar honderd die allemaal in verschillende competities tegen elkaar spelen. Geweldig succes geweest. En de laatste jaren ben je werkzaam bij SV Allianz en Koninklijk HFC. Ja. En ja. je zei dat nou al iets leuks over Koninklijk HFC? Ja, het is een warm bad. Ik kwam terug uit Sint Maarten omdat de kinderen van Katrien... die moesten naar school hier, naar de middelbare school. En scholing op Sint Maarten is lousy, is dus echt heel slecht. En mijn uh, schoonouders, de ouders van Katrien, woonden in de straat bij Leon Molijn. Dat was een, uh, een heel bekende HFC'er. En, die, uh, en Justin is aan het voetballen in de straat. En die Leo Molijn ziet hem voetballen, komt naar buiten. En zegt, waar voetbal jij? Nou meneer, ik, ik voetbal niet nog, want ik ben net terug uit Sint Maarten. Oh, zegt Leo, dan wacht, wacht maar even. Die loopt naar binnen, belt HFC, komt naar buiten en zegt... Uh, Justin, je bent lid van HFC? Nou, dat was het begin van alles. Fantastische periode, hoor. En een fantastische voetballer uiteindelijk. Ja, dat, nou, dat, weet, ik niet, dat weet ik niet. Ja, kan aardig Dat ballen. kan ik zeggen. Hij ik, kan aardig ballen, Ik wil ja. een paar keer zien voetballen. Ja. We gaan naar het eerste nummer, dat is On the Duck of the B van Otis. Uh -huh. Wat heb jij daarvoor speciaal? Uh, uh, de, uh, al, al, ik krijg er weer rode oortjes van, dat durf ik niet te vertellen <laughs> voor de microfoon. Maar het was in ieder geval zo dat ik had een vriendinnetje in Utrecht. was de dochter van een, uh, van een drogist of van een apotheker, dat weet ik niet eens meer. En we zaten samen boven op haar kamer en dit speelde. En toen gebeurde er iets heel moois. Laten we naar luisteren. Watching the ships rolling.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 At the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, and sitting on a dock of the bay, wasting time. ...mogen wij ons even naar Rijmuilen... ...zaten we even op de pier doc of de B was dat... ...speciaal bezoek van Henny ...en omdat we even aan het bel zijn... ...nog een stukje muziek om even... Eh, ...geen gaten te laten vullen in ons... Eh, ...heel gezellige programma... ...van vanmorgen, Watertorensport Sport... ...met een hele speciale uitzending... Eh, ...rond een ridder... ...een oranje ridder... Deze gaan we gewoon straks nog een keertje helemaal draaien, maar we hebben een uh, gast aan de telefoon. André, goeiemorgen is het. Goedemorgen. Hoe is het daar? Ik uh, hoor dat Henny er niet is. Henny is op vakantie. Nee, oh, Henny zit, okay. zit er gewoon bij. Henny zit er gewoon bij. hij hoort zelfs het goed is nu ook. Ik ben er wel, André, hoor. Hij, uh, die Karim die heeft de boel een beetje in de maling genomen. En die wilde per se deze uitzending doen om mij te eren tussen aanhalingstekens. Ik snap ook ja, niet waarom. Nou, ik begon al met de telefoon op te nemen en ik zei: Sir Henny. <laughs> ja. En, en uh, ja, terecht. <laughs> Mooi. Dank ja. je wel. Hé, hey, Anne, hoe gaat-ie? Wat een week, hè? Ja, wat een week en uh, hartstikke koud en uh, hier. Maar ja, dan heb je elke dag contact met warme landen. En uh, gelukkig is het daar wat beter weer. En, uh, maar ja, de jongens in Zwitserland, die krijgen het nog zwaar te verduren hoor. Ook uh, behoorlijk wit en koud. Ja. ja, ja. Ik, ik wil met jou over poels praten. Boutje, ja. wat een overwinning ja. was dat zeg. Ja, Woutje. We hebben op WAF een leuk filmpje staan, hè, toen kleine wout, Woutje was. <laughs> He, dus net als Pietertje, dat hij in het water sprong en Woutje fietste ineens weg. En die kon ook niet voetballen. Nou, als je ziet, wat dat, een sportman, wat heeft die man gepresteerd? In 2012 werd hij voor dood opgeraapt. We hebben trouwens een fragment staan over Wout ik uh, kijk even de technicus aan. Pools trekt de sprint aan. Is uitstekend aan dit seizoen begonnen. Is uitstekend bezig. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij is anders gaan fietsen. Hij heeft leren winnen in één keer in dat skarshirt. Er is overtuiging bij betrokken. Daar bij komt Albasini. Of komt of komt Albasini? Nee, mee? hij haalt voels. vindt luik. Bastenaar luik. En treedt in de voetsporen van Steven Roos en Adri van der Poel. Wat een grandioze overwinning van Wout Pools. Wat een slim gereden wedstrijd. Hij legt ze er af. Allemaal op Door heel alert te reageren op die laatste steile klim. toen er drie vandoor gingen. Pools ging mee en pak ze vervolgens in de sprint. Fantastische overwinning. Zo ging het dus afgelopen zondag. Ja, en het ging precies op hetzelfde moment. Uh, als wat wij hier hadden voorspeld. wat ik had voorspeld op WAF. op dat kleine klimmetje met die steentjes. Want dan heb je dus al geontplofte benen. En dan moet je nog een keer een klimmetje op. En daar ging die Albacini. En Wout, die ging op voeten er naartoe sparen. En Wout, die wist al wat hem nog te wachten stond. Ja, En die haalt uit naar de laatste bocht. Ja, die was niet meer te houden. Uh, goed bedacht, goed gezien. Maar ik ben bang. Ik ben bang. Ik weet wel zeker dat in het oortje... was er een zekere Severs-Knave in de auto, zijn ploegleider. Die zei van Wout, hier sparen, sparen, één z'n hè? En dan bij die laatste bocht, zo, en nou gas. Hè, want er zit natuurlijk wel een kanjer in de auto daar, hè? Dat moet je niet vergeten. Zeker weten. Het was ook de Daniel Martin-bocht, hoorde ik, op tv. Daar, daar, Daniel Mar Martin had het een tijdje terug had het ook al geprobeerd. Zegt dat nog wel iets? Ja, maar ja, het is net... Uh, hoeveel heb je kunnen sparen onderweg? Het is net het... De, het gevoel van de seconde hè, in een koers. Als je ooit in een sprint hebt gezeten met een aantal renners of met een peloton. dan weet je zelf, je hart klopt ook als je zit te kijken net zo hard. als die jongens zelf. Want je zit zelf mee te sprinten. Nou, en je, je kon het aanzien komen dat, uh, dat hij het zou gaan redden. En als je dan die zelfverzekerdheid ziet van, uh, van Wout. ja, fantastisch. Het is uh, heel erg uh, genieten van deze sportmensen. Maar sommige mensen... Mijn zoon, die, die voetbalken, die zegt wel eens... Ja, ineens had ik een soort... Alsof er een knopje omging. Ik had ineens de lef om hem om uit te halen... En om hem in de rechterbovenhoek te jassen, die bal. Nou, dat is met een wielrenner hetzelfde. Nu de dood of de gladiolen. En ik ga gewoon winnen. En dat is een, een psychologisch moment. En denk je dat je met deze omzetting ook een meerdere rittenkoers kan winnen als Wout Poels zijnde? Wout Poels, die gaat nog groeien, ja. En die groeit mee met, uh, met de Sky, het Sky Team. Wat... Uh ...natuurlijk de beste technologie achter zich heeft... ...en de beste trainingsmethodes... ...en de goede de begeleiding die ja, de perfectie bijna benadert. We hadden het de vorige week ook eventjes over. Ze kunnen op hun stuur, daar hebben ze een beeldschermpje zitten... ...dat is een door en door ontwikkelde computer... Met, ...met alle gegevens daarin. En daar krijgen ze dus gewoon een rood lampje... ...op het moment dat ze in het rood gaan. En je moet... Tegen het rood aanzitten iedere keer. En dan is er eigenlijk niemand meer die van repliek kan dienen. En dat is de tactiek van Sky. En de tactiek van Froome. En het is uh, door meneer Brailsford door en door uh, ontwikkeld. En dat is de technologie die de sportmensen vandaag de te dag ten dienste staat. Waarop dan al automatisch uh, een, uh, een doorgewinterde oude voetbaltrainer. zoals die vorig, vorige week erbij daar, zat. die zegt: ja, dat is toch geen sport meer. Maar ja, je moet eens dus weten wat, wat er allemaal al gedaan wordt... om de sportmensen, wat inmiddels een multimiljardenindustrie uh, geworden is... wat die sport op kan leveren. Hè? Het is zelfs nu zo dat een, uh, een uh, Chinese meneer, een miljardair... die wil het hele wielersdicuit opkopen. En hij zegt, als ik even uit ga rekenen wat me dat bij elkaar kost... is het eigenlijk een lachertje. En uh, Wout... Wel... Die, die gaat tot slot, laat vragen. Wel, gaat gaat uh, komende zomer meedoen aan de Tour de France, ofzo, heeft hij al gezegd volgens mij. En ja, uh, hij wil ook het. graag meedoen aan de Olympische Spelen. Denk je dat hij daar een kans maakt op dat parcours? Die, uh, die rit van die dag, er zitten een paar hele steile klimmen in. Uh, Peter Sagan heeft al gezegd, ja, dat is niet voor mij. Want Sagan, uh, die, die weet wel, hij kan een klim op. Goed. Maar drie hele steile klimmetjes, en die dan veertig keer op tot, in totaal in het hele kampioenschap terugkomen. Is too much. Hij is ook geen renner voor Luik, Bas, Danake, Luik, uh, Peter Sagan. Misschien ooit wel, maar dan moet er 10 kilo vanaf. <lacht> en ja, bij Wout kan er al geen gram meer bij. En uh, Wout Pools is natuurlijk een heel ander type renner. En die heeft een enorme inhoud. Maar zou wel aan zijn tijdrit iets moeten doen. Hè? Want uh, als je naar de grote ronde kijkt, dan kun je het alleen bergop niet redden. He, je moet uh, op zijn minst een uitstekende tijd rijden bij de eerste tien... om de toer te kunnen winnen. He, en daar dat kan veel aan gedaan worden. Dat kan uh, geholpen worden door de ploeg. Maar een, uh, een echte klimmer bleek ineens uh, Tom Dumoulin te zijn... in uh, de Ronde van Spanje afgelopen jaar. En uh, we stonden allemaal met open mond naar te kijken hoe die... Vroem uh, bijhaalde en passeerde in een bergrit met finish bergop. En hij won nog bijna uh, de Ronde van Spanje. Froem dus niet. Hè? De Italiaan won uh, de Ronde van Spanje. Met, met een heel goed en doordacht ploegenspel. Maar Dumoulin zie ik eerder uh, de Tour winnen, vanwege zijn tijdrit vooral, dan Twan Pools. Of ja. uh, Wout Pools, sorry. <laughs> André, mag je heel erg hartelijk bedanken voor deze. Ja, graag gedaan. En uh, nog, nogmaals, uh, hulde aan de ridder. En uh, ik ben er erg trots op dat we elkaar regelmatig spreken. en eigenlijk dezelfde uh, uh, liefhebberijen hebben. en daar veel over delen. En ik wens uh, Henny nog een plezierige dag. en dank weer voor deze gelegenheid. Ik wil nog één ding zeggen. Dat mag. Met op WAF kan uh, bovenaan nu gekeken worden, dat kan meegespeeld worden door iedereen bij het uh, Zwielerspel, waar 15.000 euro aan prijzen is, om te voorspellen wie de etappes en de ronde van Italië gaan winnen, die volgende week start in Nederland. <laughs> ja, achter? Eh? Geweldig. Ja, oké. Okay. Ja, nou, allemaal naar af. Zo is dat. André, bedankt. En uh, luisteraars, u je naar aan ZFM Zandvoort... ...waar uh, Karim Kebali uh, speciaal voor Henny Rukert... ...die uh, afgelopen week is geridderd in de Orde van de oranje ...en hij zou een hele feestelijke uitzending presenteert. En Karim heeft, uh, heeft dat uh, geweldig uh, voorbereid. En uh, dus voorbereid dat we nu alweer een gast aan de telefoon hebben, Karim. Klopt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Stel je even voor... Uh, echt posten, ja, ik, ik ben gebeld ik, uh, over, om even te praten over meneer uh, Ruckert. Dat, dat bedoel ik toch? Dag Heggy. Hé! Ik heb je gelukkig al gefeliciteerd in het raadhuis ja. met je mooie onderscheiding. Ik was ook zeer vereerd dat je de HFC dan zo'n bad Mooi, buitenuit is dat ze allemaal, uh, ik heb het ook doorgegeven aan de HFC al, nou een hoop wisten het al. Maar uh, nou, nee, joh, nogmaals, van harte gefeliciteerd jongen, ga zo door. <laughs> ik ben hè. Al gelukkig al een keer bij jou in de uitzending geweest en uh, dat vond ik ook al uh, van de heel leuk. Ik, ik wou even eventjes tussendoor vragen hoe gaat het eigenlijk met Ruud met, met, met, met Jansen? Gaat het er wat beter of niet? Die je uh, toevallig hebben. U spreekt met de drummer van Ruud. Tevens ja. de, de, de, de, de technicus hier. Maar Ruud heeft natuurlijk een herseninfarct gehad een, een paar maanden geleden. Ja. En uh, hij heeft haar eigenlijk uh, door een collega van ons hier bij de radio... Uh, uh, veel aan te danken uh, in die zin dat hij uh, die collega herkende... Uh, uh, wat er gebeurde eigenlijk. En die heeft onmiddellijk 112 gebeld. En is Ruud onmiddellijk uh, binnen een uur was hij in het ziekenhuis, kon bloedverdunners toegediend krijgen. Waardoor eigenlijk de schade beperkt is gebleven. Oh, en nu alleen uh, evenwichtstoornis daaraan uh, over heeft gehouden. Hè, en wat uh, bijwerkingen van medicijnen, onder andere jicht, dat is heel vervelend. Ja. Maar zijn talent wat betreft zingen en uh, uh, uh, toetsenspelen, ja dat is gelukkig onaangetast gebleven. Dus uh, oh, we hebben gespeeld ja. afgelopen Koningsdag natuurlijk. Oh gelukkig. Ja. Oh, dus het gaat de goede kant op. Ja. ja. Oh, Oké. Okay. En hoe is het met, met, met meneer Ruckert? Heeft hij een mooie dag vandaag? <laughs> ik heb iedere dag een prachtige dag. Maar vandaag een heerlijke dag, want het voetbal begint gelukkig weer. Ik kan vanmiddag weer gaan trainen. Ah, goed zo. Nou ja, en ik hoop dat je binnenkort gauw weer eens te zien. Hè, want uh, dan praten we wel even na nog. En ik uh, vind het heel leuk dat jij uh, die mooie onderscheiding hebt gekregen. Dus, en het voor 100% verdient, hè, dat weet je. Dankjewel. Hè? Dankjewel. Dankjewel. En zit je zit hier met de uitzending, hè? Ja? Oh, nee, nee, dan ga ik er even verder naar luisteren ook. Hartstikke goed. Eh, nou ja, we zien elkaar misschien het weekend. Hè? Want als we zondag gelijkspel of winnen, zijn we gepromoveerd. Hè? Ja, en als we winnen maken we nog kans op kampioenschap. Ja, dan, dus. nog, ja, ja, Nee, dus je oh, kunt nog alle kanten op. Twee uur, Spanjaard slaan, Haarlem, HFC. Ga kijken. <laughs> oké. Okay. dankjewel. je wel, Nog een gezellige dag en tot gauw. Dank Dankjewel wel, jongen. Een stukje muziek dat zojuist werd onderbroken. En uh, dank uh, aan onze bellen nogmaals. Oké, okay. oké. Doeg. We hadden nog altijd naar een feestelijke uitzending uh, Watertorensport. Vanmorgen met uh, Karim Kabali. En. Uh, Karim, we hebben volgens mij weer een telefoongast. We hebben een hele belangrijke telefoongast. We hadden het net al eventjes aan het begin van de uitzending over. Uh, Henny en de gehandicapte sport. En op dit moment aan de telefoon de directeur van Stichting Gehandicapte Sport Nederland, Dos Engelaar. Goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hi, Dos. <lacht> hey, Dos. Wat een Hennie. verrassing dat jij aan de telefoon bent hoor, leuk! Ja! <lacht> Komt uit uh, verrassende hoeken, hè? Ja, leuk, man. Mooi. Ja, hoe is het? Ja, ja wat denk je? Goed vandaag, hè? Dank Vraag. je wel voor de steun uh, ja. aan, aan dit fantastische gebeuren, hè? Ja, ja, ja. Dik verdiend. Klaar gedaan. <laughs> Heerlijk. Ja, het werd me al gevraagd... Uh, uh, toen ik iemand sprak van, ja wat zijn nou je, hè, je herinneringen aan en nee, Toen zei ik van, ja wij kennen elkaar eigenlijk pas kort. Hè? Ja, ja. En, uh, je bent uh, bij mij vooral al bekend vanuit de overlevering. Uh, ja, als iemand die in de jaren 80 en 90, vooral hè, van de vorige eeuw, maar ook nog wel in het begin van, uh, van dit millennium. ja Het is in okay. 74 begonnen. Ja, 74 al begonnen. Ja. Ja. Ontzettend veel betekend heeft als je kijkt naar waar de gehandicapten sport stond... Uh, een jaar of vijftig geleden... en waar we nu zijn. Uh, en natuurlijk zijn er nog allerlei doelen te halen... maar als je kijkt wat voor ontwikkeling we doorgemaakt hebben... Mm -hmm. en met de integratie... met alle aandacht... Nou, je hebt daar ontzettend veel in betekend natuurlijk. Dank je wel. Uh, ja, dat, is, uh, dat valt echt niet te onderschatten... want ja, het staat en valt natuurlijk ook... bij de boodschap die je, brengt met, uh, die je naar buiten brengt... en hoe de mensen het ervaren... en welke stappen ze met je mee willen maken... Ja, nou moet ik zeggen dat Wim Rut, die toen voorzitter was van de NIS, want toen heette het nog de NIS, Nederlandse Evangelische ja. Sportbond, Wim Rut was de man die voor de Avro alle koninklijke uh, evenementen versloeg, en die werd voorzitter van de NIS, en die haalde mij erbij, en toen zijn we allereerst naar die Olympische Spelen in Toronto gegaan. Ja. En oh, toen okay. hebben we daar de eerste stukjes naar de kranten gestuurd en naar het ANP... en geprobeerd ook radio erbij te betrekken. Dat was een een, een heel moeilijk begin waren ja. toen 3.500 leden bij de NIS. Zijn er nu, geloof ik, 250.000, hè? Ja, nou ja, het is later samengegaan. Het ja. is allemaal eigenlijk naar elkaar toegegroeid. De ja. verschillende bonden die je had. Vroeger was het nog allemaal handicap-specifiek, zeg maar. En op een bepaald moment in de jaren 90 werd dat ja, toch één grote organisatie. Ja. En uh, ja, eigenlijk vanaf 2000 is het ook weer een beetje versplinterd, zou je kunnen zeggen. Want toen ja. zijn we dat integratietraject ingegaan, hè? ja. En, uh, ja. Ja, en. Uh, um, maar het is heel professioneel ook, geworden je je he, nu. Best, Wat, Wat zeg je? Sorry? Het is, het is heel professioneel geworden nu. Ja, ja, ja Als Fantastisch. je op kijkt. Uh, wij gaan nu met een, uh, voor het eerst met een Borja-ploeg. Uh, dat zijn zwaardere spasticie. Mm -hmm. uh, uh, die een soort Jeud de Boel-achtige sport voor uh, spelen. Heel mooi trouwens. Gaan we naar, uh, gaan we naar uh, Rio toe? Ja. En uh, die, ja, die trainen. Die, die trainen fulltime. Ja. Die trainen net zo hard als in de reguliere sport. Ja, dat, is dat is enorm. Eén. Enorm. Maar wat ik ook nog wilde vertellen. Uh -huh. uh, ik was erop ingesteld. Ik niet iemand anders vertellen. Uh, jij weet het natuurlijk. Uh, dat je me zo verraste vorig jaar. Toen je me ineens belde. Ik kende je naam al. En tegen me zei. Uh, nadat ze even kennis gemaakt hadden. Tegen me zei: Van. Uh, ik heb nog wat voor je. Kom een keertje bij me langs. <laughs> uh, en uh, ja, neem een grote auto mee. <lacht> uh, dus toen ben ik bij je langs geweest en had je een uh, groot archief klaarstaan met uh, heel veel historisch materiaal. En uh, ja, het belang daarvan wordt ook wel eens onderschat hè, uh, in deze digitale tijden. Ja. Uh, en dat heb je toen uh, aan onze sportbond overgedragen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Uh, want er zit uniek materiaal tussen, heel erg blij mee. Leuk om te horen. Dus ik heb nu de gelegenheid om dat eens een keer echt in het openbaar uh, nog een keer te halen hoe blij we daarmee waren. Ja, leuk, ja. dankjewel. Je, je zou Nicky Boor moeten vragen om wat financiële steun zodat je het kan digitaliseren. <laughs> ja, ja, ja. Nou, we zijn er wel, een be we zijn er wel mee bezig hoor. Oké. Okay. Uh, links en rechts heb ik het al. Uh... Ja, want dat is wel belangrijk inderdaad. En ook om het helemaal uit te zoeken. Het is een enorm archief. En uh, ja, het is de moeite om daar, uh, daar wel echt goed onderzoek naar te doen. Ik vond het ontzettend aardig wat je allemaal vertelde. Dank je wel. Okay. Ik wens je een ontzettend fijne dag toe, Henny. Dat uh, lukt. We komen elkaar zeker nog tegen uh, in, de, in, in de komende tijd. Uh, en uh, nou, nogmaals bedankt. Dank okay. je wel, man. Hartelijk dank. Nost. Dag, hè. Dag. Dag. Ga luisteren naar een nummer, My Way, van Frank Sinatra. Ja, want uh, onze Hennie die doet het natuurlijk zijn, uh, op zijn manier. My Way. Jee.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 Much more than this, I did it myself My way was dit. En als het goed is hangt er weer iemand aan de telefoon. Het lijkt wel af en toe een telefooncentrale. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet hoe wie dit is. Ik ook. Roy Seid, okay. Goedemorgen. Uh, hi Roy. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen meneer Ruckert. Ben je op het circuit of niet? Nee, ik ben aan het werk helaas. Oh. Dat ik uh, zeker in de studio geweest. Oh, uh, oké. Okay. Leuk. Dus uh, dat was al helemaal bekokst. Dan. Dat was een van de geheimjes uh, die ik jou nog niet kan uh. vertellen. <laughs> Ik begrijp nu die, uh, die communicatie van gisteren een stuk beter. Ja, daarom. Dus, uh, Hé, hey, nogmaals gefeliciteerd. Ik had het natuurlijk al via Facebook gedaan en via de telefoon. Dankjewel, maar, man. Hé, hey Roy, zullen we, zullen, zullen we even voor hem zingen? Dat moet eigenlijk als je... Nee, joh. Hij had een goudje. die leven. Hou oh, jij hem maar bij, bij je dagtaak, Roy. Ja, daarom. <laughs> maar, uh, ik heb gisteren nog een leuk filmpje op, op Facebook gezet van jou, Henny. Heb je hem al gezien? Uh, ik, oh, over dat rolstoelbasketbal? Jawel. Hoe kom je daar nou weer aan? Ja, uh, als, je, als je een beetje moeite doet en je gaat een beetje zoeken op internet... dan kom je nog wel eens wat tegen. <laughs> ja, dat, was een mooie, dat was een mooie wedstrijd. Het was een uh, heel spannende wedstrijd ook. En dat, ja. Ja, dat basketbal uh, is echt... En een hele jonge Henny. Ja, maar goed. Dat wordt vanzelf, hè? Ja, dat is waar. Hij is nog hartstikke jong, hoor, toch? Nee, hey, dat rolstoelbaas <laughs> is een geweldige sport, hoor. Ja, dat, uh, dat zag ik, ja. Ik, ja. Uh, ik heb er gisteren met uh, vol verbazing maar zitten kijken. Ja, leuk. Dus, uh, en ik uh, heb ook uh, wat aangenomen dat jij toch weer een beetje richting de tv-wereld uh, afgaat. Nou... Ik kan er nog niet te veel over vertellen, over geheimtjes gesproken, maar vanaf half augustus uh, wordt er een bijzonder programma uitgezonden... Op maandagavond tussen tien en twaalf. Uh, sorry, tussen acht en tien. En dat gaat komen uit het clubhuis van de Koninklijke HFC. Okay. Maar meer kan ik er nog niet over zeggen. Maar het wordt, hey. het wordt echt geweldig. Ik weet er al wat meer over, want ik heb ook inside information. Aha. Dus ik, uh, ik ga er dan ook niks over zeggen. Maar uh, ik weet zeker dat dat een uh, succes gaat worden met jou, uh, nou, met en... jou in, uh, in de organisatie. Niet alleen door mij hoor, er zijn heel veel mensen mee bezig. Daarom, maar jij bent wel de, de, de schakel die dit een succes kan gaan maken. Net als dit programma? Hè? Net als met dit programma, Net als ja. met dit programma. Dankjewel, jongens. Hou op, ik, ik zit hier uh... gewoon te blozen, man, achter die microfoon. Stop nou eens een keer. <laughs> waar ik al uh, één keer uh, te gast mag, geweest mag zijn en waar ik al een aantal keer voor uitgenodigd ben, maar helaas elke keer uh, verhinderd was. Ja. Dus dat gaan we zeker binnenkort nog een keer overdoen. Ja, misschien kun je iets doen met Verstappen als hij hier is. Of die, kan je die hier even in die studio afleveren? Ja, ik heb het geprobeerd, maar mijn contacten binnen, binnen de familie Verstappen zijn niet zo best. Oh. Nou, zeg maar dat het voor Henny is. Ja, daarom. Oh. En, uh, ik, uh, ik ga alweer mijn best doen. Okay. en uh, ik, uh, ik heb wel een balletje opgegooid bij een circuit, maar het, uh, het loopt nog niet zo soepel. Oké okay man, succes. Roy, mag je hartelijk bedanken? Nee, ik nee, ook. Ik heb nog één vraag aan je. Graag, graag, graag. Want de laatste keer dat ik in de studio was, hebben wij een idee gelanceerd. Kan je dat nog herinneren, Henny? Nee. Ik weet niet nee. waar je op bedoelt. Nee. Ja, je weet het wel, maar je wil het niet weten. Nee. We zouden een Sandvoorts nummer gaan schrijven. En daarvoor zou jij samen met Ruud Shadow uh, benaderen. Nou, nou zit Shadow toevallig achter de knoppen vandaag. Ja. <laughs> maar ik, ik vraag, ik, ik betwijfel of jij Shadow benaderd hebt. Want ik denk dat jij gewoon bang bent voor jouw zangkwaliteiten. Dat klopt. Ja, maar... <laughs> Moet hij dat zelf gaan zingen dan ook? Ja, dat was eigenlijk wel het achterliggende idee. Maar ik geloof niet ja. dat. Praat uh, Sandvoorts uh, met tochtend. me. Henny Sinatra. Ja. ja. Ja, nou doen we niet nou hoor. <laughs> Roy, mag ik hartstikke ja. bedanken. Helemaal goed man. Fijne aanzending nog. Nee jongen. Jij. We gaan luisteren naar bedankt door. hè. De Rolling Stones. Doe. Begin a howl. Dogs begin a bark. Hounds begin a howl. Watch out, strange camp people. Little Red. Red rooster's on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster. Good morning. Good morning. Good morning. Did, Good morning you di did you see our little red rooster? Your little red rooster? <laughs> <laughs> uh, we, we we got a special program uh, uh, this morning because Henny yeah. uh, this week, he was honored by the king because of all his voluntary work. I, I I heard something about that he's going to be knighted. He's going to be knighted, Sir Henry Henny of Zanford, I believe. Like Sir Paul McCartney, you got to uh, <laughs> uh, uh, talk to him, uh, like <laughs> Sir uh, Henny now. This this, <laughs> is it, I'll, I'll, I'll have to tip my hat. <laughs> <laughs> And, no, in in in reality, it's, it's, uh, it's about time. Henny has done a lot of work with uh, children of all ages uh, in various clubs, And also, of course, with uh, with children uh, um, who are less fortunate than others in society in, in creating, you know, a chance for them to go out and to play in games, to give them a bit of confidence, to let them appreciate life, which they wouldn't have a chance only for people like Henny. So he actually well deserves it. And well done, Henny. Good soul. Thank you very much, uh, Brian. You're very no, nice. No, you, des you, you deserve it, Henny. A lot of people wouldn't know that. Was a, a good good saw, sir Henny. <laughs> <laughs> I'm still Henny, yeah. Oh! -ho! <laughs> <laughs> I know you couldn't live that down if we all started calling you that. However, getting back to our football, uh -huh. We have the big week. Um, I th I think this is it. I actually believe that this weekend, Henny, neither Leicester nor Tottenham Hotspur will win, and the league will go to Leicester. Uh, uh, this, I, is, this is the final league. I, I have to agree see, that I, I'm thinking that now too. Yeah, I, I cannot see Spurs win at Stamford Bridge at the moment. Mm -hmm. But, And, what, or, but sorry, or, or, I was very surprised that Liverpool can lose games. Yes. Yeah, yeah, that, that, that's for sure as well. But uh, they, they, they, they, last night they played very well, Bart, the lack of concentration, I thought, in the last couple of minutes. Uh, it was not des not deserved, the goal. Uh, will, Manche uh, will, will Manchester lose? Of Leicester uh, this weekend? No, uh, Louis will push on for another win. I think I, I, I can't see him lose. Maybe it'll be a draw. But you see, Man United, Manchester United, are still in a position to get a fourth place. They're five points behind Manchester City and Arsenal. They have an extra game. You know, there's a chance that one of one of them, Arsenal or Manchester City, will falter. Mm -hmm. So, uh, Louis has to keep the, keep them going. And, um, yeah, I, I think they'll beat Leicester. I, I do, Leicester. You know, they're out. Pressure, pressure, uh, yeah. pressure. I think so, There too. Other question, Brian, if I may. Of course. Uh, Wenger is going to stop at Arsenal, and the players and the club wants Ronald Koeman. Did you hear about that? I tell you what, if. if A great servant to the Premiership, um, Arsene Wenger, without doubt, fantastic, and a great servant to Arsenal. He he hasn't won much in the last couple of years, but he's rebuilt the club from, from base up. He you know he yeah. brought in the players, uh, the, the the the new stadium, the financials, everything great soccer, is in fantastic. Yeah, good soccer. Yeah, yeah. everything is in great condition, and maybe it is some, something for uh, the Koeman brothers. You know. Um, because, yeah, it's their style, his character's strong enough, he's proved himself in, in the Premiership. Um, but you didn't hear about it, you don't know if it's... No, no, no, I didn't hear anything about it. Um, um, but look, I think the day is coming that uh, there's going to have to be a change at the club for sure, uh -huh. and I feel that would be a very good choice. I think uh, so people talk about Simona from um, Atletico Madrid. No. but I, I, I think the man's character—you know—his results are good. Yeah. Give him credit, but like, but not his for character, I don't think would suit Arsenal. No, no, no. Kuhlman could would he be an excellent choice. Why not? You know. Maybe yeah. thank uh, you, Byron. Sorry? May we thank you for this? Interview? Of course, of course, of course. And look, have a good day, um, Henny. And again, congratulations. Thank you, buddy. Uh, you thank and you for the nice words to uh, Catherine and, and the children as well. I'll do. Short sure is good for them. Okay. Bye, buddy. Thank Be you, good, Henny. Bye, Bye. Kareem. Thank you. Bye. In the vroegte van de morgen.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 andere kanten staan Voorbij de grens Ik sluit mijn ogen Voor alles wat er komen gaat Is laat I'm ready to close my eyes The heavy and so wide I can feel it pull me under Steady is the rising tide Take me to the water Ja Hennie, we vliegen er doorheen Door de tijd ook Vele gasten die jou iets willen vertellen vandaag. Um, maar ik wil jou weer even aan het woord hebben. Je vertelde net al dat je naar Sint Maarten was verhuisd. Ja. Kun je ons daar iets over vertellen? Want um, je moest daar een, een documentaire maken voor de EO, heb ik. Uh, als het goed is? Uh, dat weet ik niet eens meer. Voor mij was het voor de EO. Oh ja, dat kan. En um, ja, waar, waar ging de documentaire over die? Je daar de documentaire hebben? was ook Dit is Nederland. En uh, ja, dat was een hartstikke leuke documentaire. Ik zou uh, uh, één week gaan... maar we hadden twee weken nodig om alles te filmen. En ik werd zo verliefd op dat eiland... omdat A, de mensen zo ontzettend aardig zijn. Mm -hmm. B, als je de weg over wilde steken... dan stoppen de auto's, je hebt helemaal geen stoplichten nodig. Het eten is er, het beste eten van de hele wereld. Alle Franse topchefs zitten daar eigenlijk op het moment. En dan iedere dag 28 graden en iedere dag de zon... Nou, dat, ik werd er zo verliefd op. Ik ben teruggegaan naar Nederland. Ik heb de documentaire gemonteerd. Ik, uh, die was op 4 november op de televisie. Ja. En 3 november zat ik in de vliegen. En ik, uh, ik keek wel. Ik, zou zien wat de, ik, ik wilde zien wat er zou gebeuren. Ik werd, tot mijn grote verbazing, ieder jaar voor vier documentaires de hele wereld overgestuurd. Vanuit Sint-Maarten. ging dan in Nederland monteren en dan weer terug naar Sint-Maarten. En in 2000 had ik twee hele grote documentaires... met de Paralympics en de Olympics. En toen had ik verder niks te doen. En dan zit je alleen aan het strand. En dat is één dag leuk. De tweede dag praat je met je buren. En de derde dag stuur je die buren, meestal Amerikanen... naar de restaurants en de leuke dingen om te doen op het eiland. En toen werd ik gevraagd door het grootste resort... Oyster Bay Beach Resort... of ik daar hun sales wilde opbouwen. Dat is een behoorlijk succes geworden. Dat was geloof ik iets van 600.000 piek toen ik begon... En toen ik wegging was het 8 miljoen. Netto. Dus dat, uh, maar dat was een fantastische tijd. Amerikaanse mensen zijn heerlijk om mee te werken. En als je het vertrouwen van ze kan winnen... dan, dan doen ze alles voor je. Dus ik ja, heb en, genoten. Om in sporttermen te blijven te praten... Dan. zit je daar een andere mentaliteit bij die mensen dan? Ja, die, kijk... in Nederland is het nog wel eens zo... als je een succes hebt dat mensen jaloers zijn... Uh, dat hebben we ook nu weer gemerkt. Hè? Je weet wat ik bedoel. En het hoeft niet voor de radio gezegd te worden. Maar het is wel opvallend... En uh, uh, in Amerika is dat niet. Als je in Amerika succesvol bent... dan komen ze naar je toe en dan pakken ze je bij je arm... en zeggen ze congratulations. Good luck, good luck, good luck. Dat is het grote verschil. Dus zo'n Wout Poels zou ook veel meer... met veel meer ergaars zou die, uh, terug zijn gehaald in Nederland? En dan... Absoluut. Ik vind namelijk dat deze overwinning is zo groot... waar we het net over hadden met André Jansen... dat hij eigenlijk veel meer aandacht had verdiend. En ja, dat is typisch Nederlands. Ja, want... Amerika, over Amerika gesproken. Basketbal is natuurlijk ook een Amerikaans sport. En we hoorden net, Roy, uh, zij het ook al aanstippen. Een rolstoelbasketbal. Hoe, hoe is dat? En, uh, ja, dat is gigantisch. Het, uh, je moet je voorstellen, dat land. Daar zijn natuurlijk heel veel. Uh, nog uh, Vietnam-veteranen die daar begonnen. In Nederland was dat trouwens met de BNMO in Doorin. De mensen die vanuit de Tweede Wereldoorlog gehandicapt waren. En daarom was Nederland zo snel met het oprichten van een organisatie voor sport voor gehandicapten. Omdat professor Dr. Goodman, een Engelse arts die de Internationale Bond heeft opgericht. Zij sporten is goed voor mensen, maar zeker voor mensen die gehandicapt zijn. En daar uh, heeft hij gelijk in gehad. Nou ja, Die ontwikkeling is natuurlijk enorm. Maar in Amerika is dat natuurlijk, uh, ja, quasi zeg maar. En de grote wedstrijden waren ook altijd rolstoelbasketbal, Nederland-Amerika, Nederland-Canada. Het waren fantastische potten. Enorm. Dat, en, en de spanning die op die wedstrijden staat, is, is net zo groot als met de, de Lakers. Het is gewoon eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon het Amerikaanse basketbal wat wij kennen van de TV. Ja, alleen ze kunnen niet springen. En dat betekent dat ze de hele tijd aan die wielen moeten draaien. Ja. En daarmee hun armen enorm belasten. Ja, het is fysiek zwaarder, hè? Ja, precies. En dan toch nog raak kunnen gooien en drie punten kunnen maken. Dat is onvoorstelbaar. Um, nou heb ik ook vernomen dat jij je lintje aan uh, iets speciaals hebt opgedragen. Ja, ja aan mijn ouders. Uh, en wel hierom. Mijn vader is heel jong overleden. Uh, uh, dat was in 1967. Hij was net 62. Deze man heeft alles betekend voor mijn voetballen. Zonder hem was ik nooit gaan voetballen en zonder hem was ik nooit trainer geworden. Hij heeft me de basis gelegd. Hij was 40 jaar donateur van Hercules. Hij voetbalde zelf bij Utrecht. Heel aardig. Hij miste een oog en daardoor kwam hij eigenlijk niet uh, in de echte top. Dat had hij wel verdiend. Mijn moeder was ook fantastisch. Die twee waren geweldig. Toen mijn vader overleed uh, viel het gezin uit elkaar. Mijn moeder kon het niet aan. Het was heel triest. Uh, maar ze zijn in de oorlog. Ja, Het waren echt... Ja, ik noem het helden. Uh, Britse vliegenieren op, uh, op een zolderkamer weggetimmerd... Mm -hmm. zodat niemand hem kon zien. Ik heb zo'n slecht gebit omdat hij uh, ieder jaar naar Nederland overkwam... en een blik Quality Street voor me meebracht die ik dan alleen mocht opeten. Uh, wat deed hij ook? Hij smokkelde lampen voor de landingen en, en de droppings... vanuit Eindhoven. Het was echt een onvoorstelbare man. Ik ben daar pas na de oorlog achtergekomen... Uh, omdat mijn vader nooit over, over dat soort dingen sprak. Maar toen had ik... Toen ik, ik, ik hij overleed op uh, 24 april 1967. Om kwart over acht. En om negen uur begon mijn eindexamen HBS. Half negen stond de rector in de gang. Wanneer wordt hij begraven? Ik had geteld. Nou, dat wordt donderdag. Nou, zorg maar dat het woensdag wordt. Want donderdag moet je weer examen doen. Ik zakte, moest het jaar overdoen. Ik kwam toen in een klas waarin een jongen zat die enorm gepest werd. Leen Haalboom. Hij is nou internist bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En die heb ik onder mijn vleugels genomen en gezorgd dat het pesten overging en ik beschermde hem. En dat vonden zijn ouders zo leuk dat ze mij uitnodigden voor een etentje. En tijdens dat etentje vertelde zijn vader wat mijn vader allemaal had gedaan. Nou, dat waren niet alleen rode oortjes hoor. Dat, was, dat is enorm. Ik heb geen zin om dat nou te mm -hmm. zitten te vertellen. Maar ik heb dat nooit geweten. En ik ben daar hartstikke trots op. En ik ben hem nog steeds hartstikke dankbaar voor wat zij, mijn ouders, en vooral mijn vader, voor mij heeft betekend. En we zouden het rustig daarbij kunnen laten, want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan, als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen, streng verboden. Zou er te lezen staan, op de cafés. Wat afweek van de norm, dat zou men dood... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.